12 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Servische ultranationalist Sesjol is door het Joegoslavië-tribunaal vrijgesproken van alle aanklachten. De aanklager had 28 jaar cel tegen hem geëist. voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de Balkanoorlogen. Hij zou met zijn opruiende toespraken Serviërs hebben aangezet tot oorlogsmisdaden in Kroatië en Bosnië. Zoals moord, marteling, plundering en vernietiging van dorpen en steden. Cecil was zelf niet bij de uitspraak. Hij werd eind 2014 vrijgelaten en mocht in Servië zijn uitspraak afwachten omdat hij darmkanker heeft. Het Openbaar Ministerie wil ruim 111 miljoen euro afpakken van Joep van den Nieuwenhuizen. De vroegere bedrijvendokter zou het geld hebben overgehouden aan corruptie. Voor zover bekend is dat het hoogste bedrag dat ooit in een ontnemingszaak is geëist. Van den Nieuwehuizen werd in de jaren 80 bekend doordat hij slechtlopende bedrijven opkocht en ze weer winstgevend maakte. De Belgische politie is op zoek naar een tweede verdachte... van de aanslag in de Brusselse metro... die mogelijk ook een bom wilde laten ontploffen. Volgens Belgische media is op bewakingsbeelden te zien... dat de terrorist die zichzelf oplies... samen met een andere man een kaartje had gekocht. Ze hadden vergelijkbare rugzakken bij zich. In de Indiaanse stad Kolkata is een brug ingestort. Daarbij zijn zeker drie doden gevallen, maar sommige media noemen tien doden. Ook zou er nog meer dan honderd mensen onder het puin liggen. Reddingswerkers proberen hen te bevrijden. De brug stortte in op een weg die eronder doorliep. Leraren in het voortgezet onderwijs moeten 100 uur per jaar worden vrijgeroosterd om hun lessen beter voor te bereiden. De VO-raad schrijft dat in een plan dat vandaag wordt gepresenteerd. Het onderwijs moet eigen tijdser, de toetsen moeten beter en er moet meer gebruik worden gemaakt van ICT, vindt de VO-raad. Het weer nog hier en daar een bui, vooral in het zuiden. Verder schijnt de zon af en toe. En het wordt vanmiddag 8 tot 12 graden. Morgen vrij zonnig en droog. In het weekend vooral zaterdag zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journal. De verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB.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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, en zo is het alweer 12 uur geweest. Tjonge jongen, gisteren ook al. Ja, dat zal morgen ook wel weer gebeuren trouwens. Het is 12 uur geweest, het is uh, 5 over 12 alweer. En uh, welkom bij Zandvoort Luncht op deze donderdag. De laatste dag van maart... En bereid u vast voor, wees op uw hoede voor morgen. Hè? Want oh, 1 april. Oh. Dus hou de boel in de gaten hoor. Je weet er maar nooit wat er allemaal gebeurt. En zeker in de Zandvoort zijn ze heel goed in uh, bedenken van uh, prachtige 1 april grappen. Weet ik nog uit het verleden. Dus hou je uh, hou de boel in de gaten. Hou de boel in de gaten. Ja, uh, mist Dolly, die is er niet. Nee, ze laten hem allemaal in de steek van de week. Tjoo. Oh, het is er niet te geloven, zit ik weer in pup hier? <hums> maar ja, goed, we slaan ons er wel doorheen. Maakt me niet uit. In ieder geval, het begin van de dag van de donderdag. voor lunch nu en straks matchbox. En uh, Muziek Boulevard live en zo. En uh, nog allemaal al mooie programma's op deze donderdag. De laatste dag van de maand maart. Nou, wat heb ik allemaal? Nou, als alles mee zit, heb ik een nou, ja, heel klein beetje regenuus. Er was echt niks, eh, niet veel vandaag. Eén berichtje geloof ik. niet veel bijzonders. Mochten u nog wat weten, maar, nou, laat het even weten. Ik heb niet veel in ieder geval. Verder, als alles mee zit, hebben we natuurlijk... Ja, daar dus ga ik al van uit. Als dus alles mee zit. De vrijwilligersvacature van uh, de week straks om een om kwart over om één. Ook dat, ja, we zien het allemaal wel. Dat allemaal gaat lukken. En, uh, Nou ja, feest gewoon. En lekkere muziek, ook dat nog. Volgens doen, gebruikelijk tussen 12 en 2 een lekkere mix. Van alle decennia. Ja, we gaan ons niet beperken tot uh, iets, nee hoor. Uit alle decennia draaien we muziek. Dat is juist het leuke. Dat is ook wat ik uh, zelf altijd mis op de radio. Dat het... het, het ja, dat het allemaal zoveel hetzelfde is, weet je. van alleen maar de, de laatste 20, 30 jaar. Daarvoor hoor je bijna nooit wat. Hm. Terwijl er daarvoor nog hele mooie muziek gemaakt is. Ja. Die, die, die, die. Goed, nou, in ieder geval, ik heb weer een paar leuke voor u klaarstaan. En laat ik maar beginnen met... Uh, James B. Ja, James B. Ja. Niet Dog of the Bay, maar James Bay. En uh, no, Mike. To wear your best fake smile. I don't have to stand there. Burn inside. Oh, oh, oh. If you don't like it. She's working late and making lies at the door. She's sick of everybody up on her floor. She wants the sun in her eyes. But all she gets is ignored.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 I know where she's gotta go En dan hebben we het heet This Love en hiervoor natuurlijk ja. James Bay met Best Fake Smile. I was so high, I did not Het is 14 over 12 uh, geweest, alweer. Bijna kwart over 12. Dus ja, en dat is in dit programma natuurlijk tijd voor. Voor. Voor. 3 in 1. Ja, 3 in 1. Altijd om kwart voor 12. Kwart over 12 zo'n beetje. Vandaag de Bee Gees. I'm tragedie hoor. Nee. Ik vond het drie eentje helemaal geen tragedie. Twee uh, heerlijke nummers of drie Nee, hier. Uh, de comeback periode van uh, de Bee Gees natuurlijk, hè, u kent het allemaal. Uh, ze waren bekend al vanaf 1967. Toen zijn met Spicks en Specs en uh, New York 9 Disaster en Words and World en Jumbo en zo. Uh, bekend werden als ben uh, een beetje zoetzappige liedjes allemaal, een beetje langzaam, uh, uh, allemaal, alle grote hits. Maar uh, ja, toen hoorden we even een tijdje niets, uh, ze kregen ruzie met elkaar geloof ik, Robin Gibb stapte eruit en uh, in uh, 71 of zo kwamen ze terug met Lonely Days, uh, dat was weer zo'n langzaam nummer, en daarna ging het een hele andere kant op. Uh, 75 begonnen ze ineens een beetje met disco-achtige muziek te maken. En dat, uh, ja, dat, uh, dat uh, ontaarde uiteindelijk natuurlijk in de, in de geweldige soundtrack van uh, Saturday Night Fever. En uh, nou ja, sindsdien zijn ze nooit meer weg geweest natuurlijk. Hoewel, uh, tegenwoordig zijn er al twee weg. Want alleen Barry is nog over. De rest van de broers is uh, al uh, naar boven toe. En uh, die zijn dus niet meer onder ons. Alleen Barry is er nog. Ja, nou oh, dan... Achterbij, volgens hoorde u het prachtige Nights on Broadway. Uh, vervolgens Jive Talking, en als laatste het prachtige Tragedy. Dat waren de Beaches. Nieuws bij CFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Ja, doe maar zelf gewoon. <laughs> Dolly is het niet, helaas. Ja, ja had andere dingen. Dus ik moet het zelf doen vandaag. <laughs> Zie is hoor. Op de Heuvelweg in recreatiegebied Sparenwoude... kwam gistermiddag een vrachtwagen vast te zitten in de modder De chauffeur wilde keren en reed met zijn voorwielen de berm in. De vrachtwagen kon geen kant meer op. En... Uh, een bergingsbedrijf heeft de onfortuinlijke chauffeur weer eh, op weg geholpen. 6 april 19, uh, 2016, even opnieuw. Goed, op 6 april. Uh, waar ken ik die datum toch van? Op 6 april 2016 wordt in Nederland een raadgevend referendum gehouden. U kunt dan stemmen voor, het, uh, asso voor de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne. Uh, uh, Zandvoort Museum, Strandhotel, Centerparks, Oranje Nassauschool, Rode Kruisgebouw aan de Nicolaas Peetslaan, de Aula van de Brede School, Blauwe Tram, Stichting Pluspunt, Huis in de Duinen, Nieuw Inekum, Zorgcentrum Bodaan en het NS-station. Dat zijn de. Uh stembureaus die open zijn in Zandvoort. Dus ik noem ze nog een keer. Dan weet u dat vast, kunt u dat even noteren. Zandvoorts Museum, daar kunt u dus stemmen. Strandhotel, Center Parks, Oranje school. Rode Kruisgebouw, Nicolaas Beetslaan, Aula Bredeschool, Blauwe Tram, Stichting Pluspunt, Huis in de Duinen, uh, Nieuw Unicum, Zorgcentrum Bodaan en het NS-station. Daar zijn de stembureaus geopend. Op de website van de referendumcommissie kunt u nalezen... waar het referendum precies over gaat. Nou, dat is heel simpel. Het gaat gewoon om een handelsverdrag met Oekraïne En daar zijn heel veel mensen niet blij mee. En anderen weer wel. Goed, ik ga me daar niet over aan een uitspraak... Eh... Wagen. De Referendum is afgedwongen door uh, geen pijl, uh, omdat die het er niet mee eens zijn. Nou ja, dat kan. Zodraal was geprobeerd zijn gemeentes geweest die uh, gewoon zegt... nou, we doen niet het grote aantal stembureaus, ja, we doen wel wat minder... want we verwachten toch niet zoveel opkomst. Maar toch in Zandvoort gelukkig niet. Hier kunt u overal terecht om uw stem uit te brengen. En doe dat 6 april volgende week woensdag dus. En de stembureaus zijn open tot 9 uur s'avonds. Ja, dat was het nieuws. Het was niet veel vandaag. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, en het weerbericht wordt u aangeboden door Rico Schreuder. Vandaag is het over het algemeen bevolkt. Maar het blijft eh, waarschijnlijk wel in onze regio, althans, droog. Als er wat valt, dan is het hooguit wat licht gespetterd. Verder naar het zuiden toe is de kans op regen groter. De temperatuur stijgt naar een graad of 11 en er waait een overwegend matige noordoostenwind. Vanavond en de komende nacht is het droog en klaart het op. De temperatuur daalt naar een graad of 3 en de kracht afnemende wind draait naar zuidoost. Morgen gaan we profiteren van een uitloper van een uh, hoge drukgebied. En daardoor blijft het droog met geregeld zon. De zwakke wind draait van noord naar zuidoost. En de temperatuur stijgt naar ongeveer 12 graden. En als ik uh, de profeten mag geloven, de weerprofeten dan, dan uh, wordt het het weekend heel erg lekker warm. Dat was het weer. And don't let you do it. Te verschijnen, nieuwe album. Gisteren werd hij 71. We hebben gisteren ook ruimschoots aandacht aan besteed. Eric Clapton, slow hand. En uh, het nummer can't let you do it. Nou, oké, okay, dan doe ik het nog niet. Als jij dat vindt, moet je dat lekker zelf weten. Ja. Dit is Roy Orbison. Een beetje een live-opname. Wel lekker hoor. Die, uh, gekwalificeerd als de best voice of rock'n'roll. Ik denk dat dat in die tijd ook wel aardig gold. Hij heeft het uh, vrij lang volgehouden, een tijdje weg geweest en toen werd hij op een gegeven moment weer opgepikt door, uh, ja, dat groepje dat heette de Traveling Wilburys. En dat waren dat waren George Harrison en Jeff Lynne en Bob Dylan en dat soort mensen. Daar werd hij toen weer bij gepikt. En ja, nou ja, oké, okay. uh, ging het helemaal goed. Ja, dat is zo. En de volgende is ook zo'n lekkere oude. Ja, en uh, hij heeft ook toen uh, nog een plaat gemaakt en uh, nog veel meer moois. Maar dit is een mooie zet. Jonathan King, kent u die nog? Full of people All alone Roads full of houses Never home Church full of singing Out of tune Everyone's gone To the moon Full of sorrow, never wait, hands full of money, all in dead, sun coming out in the middle of June, everyone's Everyone went to the sun Hearts full of motors Painted green Mouths full of chocolate Covered cream Arms that can only Lift a spoon The moon. Everyone's gone to, the moon. Everyone's gone to the moon, Jonathan King. Everyone's gone to the moon, zei uh, hij. Nou, dat weet ik niet. Is dat zo? Is iedereen in de man? Nou ja, yeah, vandaag. Nieuw. Oeh, mm, telly is. En het is echt nieuw. Ja. Yeah. All I want to say. All I want to say is it'll be alright. Yeah. Yeah. And maybe I should lie. All I wanna say is it'll be alright. And maybe I should light. All I wanna say is it'll be alright. And maybe I should light. Cause all I wanna say is it'll be alright. And maybe I should light. Cause all I have to offer. er nieuwe releases uit. De meeste dat, uh, nou ja, denk ik van, oké. Okay. Maar ik neem wel altijd de moeite om uh, gewoon sommige dingen eens even te luisteren. Hè. En dan kom je toch wel eens hele aparte dingen tegen, zoals deze dus. Lon Tellius heet de man, of de band, of hoe weet ik. Hè. En ik vind, het, ik vind het wel wat hebben. Ik vind Het, het is een beetje on onderkoeld, zal ik maar zeggen. Maar ik vind het toch wel wat hebben. Het heeft wel een sfeertje. Everything I Wanna Say. En uh, dat komt van zijn uh, nieuwe album... dat is dus, uh, vorige week... Uh, op, uh, althans op Spotify gepubliceerd werd. Dus interessant. Kijkt u het maar eens naar. Lontalius. Uh, Lontalius schrijf je dat. en uh, ik, vind het wel, uh, ik vind het wel wat hebben Ja, eerlijk wel. We gaan naar Jigsaw. En uh, dat is weer een beetje uptempo... voor de mensen die dachten van wat krijgen we nou? Nou, daar gaan we dan We gaan Sky High! We zitten nergens mee hoor, we zien weer, we gaan Sky High Jigsaw! soms zie je zo'n titel en dan denk je wat zou dat zijn, maar uh, en achteraf denk je van ja dat, uh, dat ken ik toch wel geldt ook met deze trouwens. Dit is de band CCS. Het nummer heet Walking. Loop zelf. Het was niet hun grootste hit, natuurlijk. Nee, het was niet hun grootste hit. Dat was deze. Nou ja, normaal doen we het nooit... twee dingetjes van een is... maar gewoon nu even een keer wel. Maar dit kent u vast nog wel. CCS, Tap Turns on the Water. wat oh, een lekker nummer is dus dit. the forest grow. Taptons on the get water, up with Now see the turn turn waters get flow, back with acorn makes a forest, watch the forest, the forest grow. Ja, het is een koe, hè? De kraan... Eh, te, eh, de, ja, laat het water stromen. Tap turns on the water. Een lekkere plaat, hoor. Ja, Zo'n moment waar je niet meer zo 1, 2, 3 aan denkt. Wij kwamen toevallig weer tegen bij... Eh, een beetje browsen en zo, een beetje, een beetje bladeren. Nu moet ik het ineens weer tegen. Ik denk, het is een lekkere band. Is dit dan? Uh, CCS heet uh, het gezelschapje. En het nummer wat wij hoorden. Dat heet Tap Turns on the Water. Ja. Yeah. Pom, pom, pom, pom. Ja, dat is even. <clears throat> een opvullertje. Want we gaan naar het internationaal van uh, 1 uur. Straks is alles bij zit, natuurlijk. En dan ga ik altijd maar vanuit. De vrijwilligers -vacaturen van de week, straks om kwart over één Gaan we iemand bellen. En uh, ehm... Ik hoop dat het allemaal goed geregeld is. Ja, dat denk ik wel. Dus dat gaan we straks doen, kwart over één. En in de tussentijd even een bakje koffie. En zo. En ik zie u zo weer terug. Met een leuke conferentie Ik weet nog niet welke, maar even uitzoeken nog. Maar goed, in ieder geval heb ik wel weer een leuke vriend. Tot zo.